Dank u Woldhuis met het NOS Journaal. Het oppositieblok V7 zou 17 zetels krijgen. De leider van dat blok, Santoki, heeft zijn nederlaag erkend en noemt de uitslag slechter dan hij had verwacht.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 De gemiddelde schuld van mensen die gebruik maken van de schuldhulpverlening stijgt. Twee jaar geleden was die schuldruim 37.500 euro, een jaar later 38.500 en dat meldt de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Na betaling van de vaste lasten blijft er voor deze groep vaak nauwelijks iets over om boodschappen te doen, zegt de organisatie, en dat komt onder meer door de gestegen huren.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 Op het vliegveld van Wenen zijn zes beveiligers opgepakt. Zij smokkelden voor veel geld vluchtelingen aan boord van vliegtuigen naar Groot-Brittannië en Amerika. De beveiligers lieten vrienden tickets kopen en inchecken. En daarna gaven ze die tickets aan de vluchtelingen, die via een achteringang de terminal waren binnengelaten. Het is zeker elf keer gelukt. Het weer dan, er zijn wolken, maar af en toe schijnt de zon, vanmiddag vooral in het westen. En er kan ook een buitje vallen, het wordt 13 tot 17 graden. Dit is... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Files met een lengte van 5 kilometer of langer in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Stroe en Knoopend Hoevelaken 5 kilometer. Verderop ook 5 kilometer voor 1 brugge. Op de A9 Alkmaar richting Amselveen, tussen Knoopend Velsen en Badhoevedorp 8. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuis en Reewijk 9 kilometer. A13 richting Den Haag, daar staat 7 kilometer file tussen Afrit-Overschie en Delft. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Al en Sliedrecht-Oost 6 kilometer. Vanuit Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel 7 kilometer. En verderop in de richting Europort Daar staat de, uh, tussen Rotterdam, Charloos en Spijkenissen 8 kilometer. A27 vanuit Almere richting Utrecht. Tussen knoop het Eemnes en Utrecht Noord 9. En op de N207 Al van der Rijn richting Helegom. Daar staat tussen Ter Aar en Lijmuiden 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 You had to hide away for so long Why so did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why Light Orchestra met Mr. Blue Sky over de nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. En wat voor zondag de eerste Pinksterdag 2015. Tot aan 5 uur uh, gaan we natuurlijk veel oudsport met je doornemen. Willem van Dinsel op het uh, circuitpark Zandvoort. Hij gaat ook de Formule 1 voor je verslaan van uh, Monaco. Tennis hebben we Leimonias tegen Zandvoort. Dat is uh, eredivisie divisie uh, tennis in uh, Den Haag wordt dat gespeeld. De playoff voetbal en we hebben natuurlijk ook nog tennis, Roland Coros. En we hebben ook nog ja, lokale en regionale informatie en vrolijke zomerse plaatjes. Maar eerst. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Gaan we voor het eerst over naar het circuitpark Zandvoort. Het zonnige circuitpark Zandvoort. En het unicum is daar. Want de Pinkster race is op zondag in plaats van maandag. En Willem van Dinsen heeft dat goed begrepen, want hij zit daar ook. Ja, goedemiddag. Ja, een uh, mooie Pinksterdag, uh, zo kunnen we het wel noemen. Uh, vandaag toch, uh, circuitpark Zandvoort uh, voor het eerst uh, sinds heel veel jaar. Uh, de Pinksterrages is op uh, zondag in plaats van de maandag. Uh, iedereen morgen uh, een lekkere uh, hier dus uh, ook hier op het circuit. Pinkster Race Weekend, waar we inmiddels al een aantal races gehad hebben vanmorgen. Daar ga ik het later over hebben. Waar we nu mee bezig zijn, dat is de Competition 102 GT4 European Series. Eigenlijk de opvolger van het Dutch GT4, maar ja, die heeft... ...is uitgebreid tot een Europese competitie... ...die dit jaar eenmalig op Zandvoort aanwezig... Is. ...en dat is op dit Pinksterweekend... Die klasse die rijdt uh, een race van 50 minuten. En over het algemeen uh, zijn het uh, twee rijders uh, per auto die daar aan deelnemen. Ook een verplichte pitstop, de race over 50 minuten. Nou, de pitwindow is open. Dat wil zeggen dat de equipes uh, toegestaan is een bepaalde tijd om een pitstop te maken en de rijderswissel uh, te doen. Door uh, verschillende equipes is dat gedaan. Kijken we even naar de stand van de wedstrijd. Dan uh, zien we de Oostenrijkse, Oostenrijkers eten en haal ik Die zien we op de eerste plaats met een KTM. Dat uh, deden ze ook uh, zaterdag al. En die auto is eigenlijk uh, te snel voor dit veld, want die uh, heeft een uh, behoorlijke voorsprong al. Kijk, uh, tweede en derde plaats. Daar is het wel gevecht uh, bezig uh, tussen de equipe van uh, Bernard van Oranje, die samen rijdt met Ricardo van Eender, en de equipe uh, Jellebeuwe en uh, Noren. Uh, die uh, rijden met de bumpers uh, aan elkaar. En dat uh, het gaat om de tweede plaats. Uh, Bernhard van Oranje is de uh, race gestart... voor de equipe van Oranje van de Ende. Die hebben uh, nog niet... Ja, die hebben zojuist uh, gewisseld. Nu Ricardo van de Ende achterstuur. En de equipe Beelen-Noren was de starter... Uh, Jelle Beelen. En nu aan het sturen, uh, Noren. Oké. Okay. En uh, wie uh, doet er nog meer mee vanuit Nederland? Uh, aan Nederlanders uh, deelnemen in deze klasse. Nou, onder andere... Uh, Natuurlijk een huisman. Uh met Braams rijdt die. Uh, iemand die helaas uh, vandaag niet van start gaat... Uh, omdat het toch bij de naam Braams is... Uh, Lisette Braams. Gisterenmiddag uh, toch wel een uh, forse uh, klap gemaakt... bij Tarzan uit. Uh, de auto beschadigd. Uh, ze vroeg zich nog af van... Uh, ja, uh, gaat dat nog lukken vanmorgen? Nou, de auto uh, is uh, termate beschadigd... dat ze niet van start gaat. En uh, Lisette heeft inmiddels ook uh, laten weten... Uh, voorlopig niet meer te gaan racen. En dat heeft niets te maken met deze klap, maar uh, meer met de gezondheidsperikelen uh, van haar. Oké. Okay. Dus. Hé, hey, um, uh, beste Willem, je volgt niet alleen het, uh, de Pinkster Racers, maar ook uh, de Formule 1 in Monaco. Um, hoe staat het daar? Uh, nou, ik heb even geen zicht, maar wat ik gezien heb, het uh, net is een uh, ja, geweest waar uh, Paulman... Uh, Joost uh, toch al het beste wegkwam, die is aan de leiding. Uh, onze hoop en uh, trots in uh, bange Nederlandse autodagen en inmiddels uh, autosportdagen. Inmiddels zijn die uh, Nederlandse autosportdagen zo bang niet meer. Max Verstappen, uh, negende gestart. En die uh, bevindt zich nog steeds op die negende positie. Oké, okay, nou Joop, uh, uh, voor mij nou we Dan uh, nou kan we weer spreken rond een uurtje of half drie. En dan is deze race afgelopen, toch? Ja, dan is deze voorbij. En dan ga ik je ook nog eens even over wat de race is, is van voor Oké, okay, prima. Willem, dankjewel en veel plezier. Tot zo. En we gaan verder met Len. Still my sunshine. En daarachter de ultieme lenteplaat. Achter het glas. Charlie hang on to your love. We brachten tijd op 10 minuten voor half drie. We gaan even wat sportnieuws een beetje doornemen. We beginnen bij tennis. Simona Halep is vandaag doorgedrongen tot de tweede ronde van Roland Carros. Nummer 2 van de plaatsingslijst rekenen in 2 sets af met de Russin Evgenia Rodina met 7, 5 en 6, 4. Rodina, de nummer 91 van de wereld, kwam in de rallies goed mee met Halep. Ze maakte echter te veel onnodige fouten om het de Roemeense echt lastig te maken. Halep speelt in de tweede ronde tegen de winnares van het duel tussen de Kroatische Marjana Lucic Baroni en de Amerikaanse Lauren Davis. In 2014 bereikte de Roemeense de finale op Roland Garros. Waarin ze verloor van Maria Sharapova. De als negende geplaatste Ekaterina Makarova haalde eveneens de tweede ronde. de zin bleek te sterk voor de Amerikaanse Luisa Chirico. 6-4 en 6-2 waren die standen. Dan wordt er op dit ogenblik in Den Haag gespeeld: Leimonias tegen Zandvoort. Daar staat het 0-2 voor Zandvoort. Eerste wedstrijd was Arangsa Rus tegen Leslie Kellkhoven. Daar werd het 3-6 en 3-6. En dan Alexandra Naidenova tegen Quirine Lemoyne. 2-6 en 6-7. Waardoor het dus nu dus 0-2 voor Zandvoort staat. Nieuws Dessin tegen Skort Griekspoor. En Maxime Autom tegen Kevin Griekspoor. Rus Nijdenoeva en Leymone Harmsen. En de andere wedstrijd in de herendubbel Dessin en Autom tegen Griekspoor. En Griekspoor die worden nog gespeeld vandaag. En daar houden jullie natuurlijk van op de hoogte. Verder wordt nog vandaag gespeeld de Lobbelaar tegen Alte En Naaldwijk tegen Rapid Tidas En die Naaldwijken waar hij speelde... Zandvoort gisteren tegen. Daar won Zandvoort met 5-1 van. Dan weet je dat ook weer. Hè? Um, dan kijken we nog even naar de Eredivisie. Nou, de Eredivisie is niet meer, maar wel de play-off. Daar staat het op dit ogenblik 1-1: um, in het Gelderdoom. Uh, tussen Vitesse en Pekswolle. En met deze stand is uh, Vitesse door naar de volgende ronde. Um, verder hebben wij nog. Uh, nou, dat was even het nieuws, hè. We gaan even een notering draaien uit de Euro Breakdown. Tenminste, dat denk ik, want ik zie de lijst nergens in de studio. Afgelopen vrijdag tussen drie en vijf met Maurice Mulder. Keiko Firestone is hier. Alvanka, on our way, daarvoor Keiko Firestone. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Een paar seconden voor half drie. Het circuitpark Zandvoort ligt lekker in de zon. En uh, de race van de uh, G4 is afgelopen, Willem. Nee, oh. die is nog net niet afgelopen. Dat is over 50 minuten. We hebben nog een kleine 2,5 minuten gaan uh, daarin... Uh, die uh, race, uh, race uh, met aan de leiding uh, de equipe Eep naar de Op een tweede plaats inmiddels is dat de equipe van uh, Jelle Beelen en uh, Marcel Nooren. En uh, terug op een uh, derde plaats vinden we de equipe van Luc Braams en uh, Duncan Huisman. Zul je afvragen? Ja, net noemde je ook nog uh, Ricardo van de Ende en uh, Bernhard van Oranje. Dat klopt. Uh, die lagen ook voor in het veld. Zelfs uh, opgerukt naar de tweede plaats. Op weg naar de leiders in de wedstrijd. Maar helaas tijdens de pitstop uh, schijnt het zo geweest te zijn dat de uh, equipe uh, van, de Einde van Oranje te kort heeft uh, stilgestaan. Die werden daarop uh, bestraft met een uh, stop en go, een uh, de pitstaart inrijden. Dan, uh, en dan uh, moesten ze daar vier uh, seconden stil blijven staan met als gevolg dat deze uh, jongens terugvallen zijn naar de 14e plaats. En uh, ja... Daar valt in een paar minuten niet veel meer aan goed te maken. Kunnen we kunnen ervan uitgaan dat de equipe Edner-Halek met een KTM deze race gaan winnen. En de tweede plaats gaat ongetwijfeld gaan naar de equipe Pele-Noren... met de derde plaats Huisman en Braams. Oké. Okay. Um, uh, Willem, hoe staat het bij de Grand Prix van Monaco? Ja, Monaco, uh, ja, je gaat er altijd uit, dus een optocht uh, inhalen is moeilijk in de 1. Uh, Monaco helemaal uh, natuurlijk, we hebben daar nog steeds uh, Hamilton uh, aan de leiding, maar op de tweede plaats uh, is dat uh, Rosberg een derde Vettel. Max Verstappen hadden we op de negen plaats. Uh, Max. Uh, die uh, wou we toch laten zien uh, dat de inhalen wel degelijk mogelijk is op uh, Monaco. Hij koos daar wel de goede vooruit uit, deed dat bij uh, Maldonado. Nou, niet een van de makkelijkste uh, natuurlijk. In Santé Poot. Uh, Max zet hem uh, brutaal uh, daarnaast aan de binnenkant. Uh, Leek er ook uh, voorbij te zijn. Maldonado dacht daarover. Anders over. raakte de auto van uh, Verstappen. Nou, uh, gevolg was uh, Maldonado. Kon lopend naar huis of in ieder geval terug naar de pitstart. Max kon doorrijden en die lijkt daar helemaal geen uh, gevolgen van te hebben gehad. Want uh, ronde na ronde is het in de eerste sector op het circuit de snelste tijd uh, voor Verstappen, die op dit moment dus op een achtste plaats rijdt. Oké, okay. hey, willen we spreken, elkaar zo voor de start van de Masta Max 5 Cup? Uh, die uh, begint naald uh, van zijn een minuutje of tien. Ja, het zal tien minuten een kwartiertje zijn. Dan spreken we elkaar om tien voor drie weer. Voor uh, race twee, uh, daar. Die hebben vanmorgen ook een race uh, gedaan. Dan gaan we het even uh, over hebben. Uh. Oké, okay, nou in ieder geval uh, mijn dank is uh, groot. Dan uh, gaan we even naar de actuele verkeerssituatie kijken. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen knoopend Rotterpolderplein en Beverwijk 6 kilometer. N57 Rotterdam richting Brouwersdam, daar staat tussen Afroek-Briele en Helfertsluis 3 kilometer. En op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort, daar staat tussen Heemstede en Zandvoort ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. De Noor was afgelopen vrijdag in Caprera... en waarschijnlijk deden ze deze plaat Beautiful Day. We gaan even kijken naar het weerbericht van Lex van den Horn vandaag. Overdag zonnig in de avond, kans op regen. Weinig wind in de middag, zeewind. Maximum in Zandvoort is zo rond de 16 graden. Morgen wisselend bewolkt. Matige noordwestenwind, maximum van ongeveer 13 graden. En dinsdag wisselend bewolkt. In van de middag opladend, matige noordwestenwind... en een maximum van 13 graden. Komende week licht wisselvallig en temperaturen onder normaal... maar uh, Lex heeft wel aangegeven dat er waarschijnlijk komend weekend... het uh, ja, weer een mooi zomers- of lenteachtig weer gaat worden. Normale temperatuur in Zandvoort is 17 graden. Het zeewater is nog steeds slechts 14 graden. Wil je meer informatie? www.meteopagina.nl Zomer of winter, altijd weer ZFM. En daarvoor de nieuwe single van Douwe Bob die heet Sweet Sunshine. Het is klaar in Armen. Vitesse peksvolle 1-1 en Vitesse daardoor naar de finale van de Play-Offs. En dit is Years and Years met King.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 Years and Years and King, erachter Raccoon, No Mercy, blij om die plaatsen te kunnen draaien op deze mooie eerste Pinksterdag in Zandvoort. We proberen contact te maken met Willem van Densen, maar ik denk dat hij even wat anders aan het doen is. En daardoor draaien we even Ray Parker Jr. met You Can Change That. Funny, I'll always love you. I promise to always love you. Cause I think the whole world of it. You can't change that. no, no. Just to Ray Parker Jr., you can change that. CFM Race Radio. Pit Report. We hebben hem gevonden Willem van den Zul op Park Zandvoort. En uh, die kijkt naar een prijsuitreiking. Ja, dat klopt helemaal. Uh, de prijsuitreiking het uh, podium uh, van de Competition uh, 102 uh, GT4 Europeans. Uh, met de Oostenrijkers Epner eh, Haleck op de eerste plaats. Tweede daarin de equipe Beelen en Noren En derde was het eh, in die race eh, Duncan Huisman, eh, met Luc Brach. Dus eh, circuitpark Zandvoort eh, waar we ons nu gaan opmaken... Eh, voor eh, de wedstrijd met het eh, grootste startveld. Dat is de Mazda Max 5 eh, Cup. Eh, dat zijn totaal 47 auto's eh, die aan de start eh, verschijnen... 47 auto's die vanmorgen ook al een uh, race gereden hebben. Die gewonnen werd door uh, Marcel Dekker. Met op de tweede plaatsen Jury uh, uh, Verzwijveren. Onze Zandvoortse vriend, helft. en uh, noem maar op. En op een derde plaats uh, Chris uh, Woertje. Marcel Dekker en Jury uh, Verzwijveren. Daar gaat het eigenlijk ook om uh, dit seizoen en uh, om het kampioenschap uh, in deze klasse. Jury, uh, vijf races geweest tot nu toe. Vijf keer op het podium uh, gestaan ook al. Uh, en dat gaat er eveneens op uh, voor uh, Marcel Dekker. Maar ja, vervelender voor Jury is dan wel dat Marcel wat meer eerste plaats gehaald heeft. En daarmee dan ook de leider in het kampioenschap is. Maar kampioenschap is nog lang. En het gaat zo dadelijk verder. Met de tweede race van dit weekend voor deze raceklasse. En de startopstelling is eigenlijk de uitslag van de race van vanmorgen: Marcel Dekker vertrekt van Polen. Jury Zwijn van plaats 2. En Chris Woodger van uh, plaatsen. kijken we heel even iets verder op de lijst. En uh, zien we plaats nummer 21 staan. Dat is uh, Jorgen van de Kuil. En dat is ook zo'n uh, soort uh, jongen. Een jonge jongen van uh, 18 uh, of nee, 19. Die ook meedoet aan die uh, mastercup Cup. En uh, als je dan de 21 bent, lijkt... Uh, Natuurlijk ver, uh, maar als je in een startveld bent van uh, ja. 46 of 47 auto's, dan doe je het keurig. Ja, is dat een beetje een opstartklasse, uh, uh, Willem? De Master ja, Max ja, het 5 is een club Ja, ik was vanuit het uh, DNT. Uh, en die rijden ja, dit jaar een keer mee hier op de A-evenementen. Ja, maar ja, het is wel een uit de DNP. En het is een, een relatief uh, goedkope uh, klas. Die Mazda, max uh, 5 cup. Dus ja, vandaar dat het ook uh, zoveel deelnemers uh, trekt. Maar opstartklasse, denk je ook het algemeen aan jonge jongens. Tuurlijk, die zijn alleen al... Ik kijk alleen al naar uh, Jury Verschijver en uh, Jan van der Kuil. Maar ze rijden ook uh, wat oude bazen rond... Uh, van jou en mijn leeftijd. Dus oh, Oké. Okay. het echt een opstapklasse is. Ja. Dus het hoort... is gewoon een hele leuke klasse waar je relatief goedkoop autosport kan bedrijven. Oké, okay, en hoe gaat het met de Formule 1 met Max Verstappen? Ja, dan hebben we het over een hele andere ja. categorie. Zowel sportief als financieel gebied natuurlijk. Ja, dat ging erg goed. Max die kwam zelfs van 9 naar 8. Op een gegeven moment lag hij 7e. Nou, op een gegeven moment komt er bij de Formule 1... dat de pitstops aan de beurt zijn om de banden te wisselen. En daar ging het even mis bij Verstappen. Want ja, er waren problemen met het linker achterwiel, uh, dat ging er niet af. Of de uh, nieuwe ging er niet goed op. En dat, uh, ja, dat kostte hem toch wel uh, 20 seconden extra tijd in die pits. En uh, dat wordt als gevolg dat uh, Max is teruggevallen naar plaats nummer 13 op dit moment. Oké. Okay. En we zijn daar halverwege de race ongeveer. Dus dat gaat nog lastig worden voor, uh, voor uh, Max om uh, punten te gaan halen. aan de leiding daar uh, nog steeds Hamilton met een tweede plaats... Uh, zijn teamgenoot Rosberg en derde uh, Sebastian Vettel. Oké, okay, je hebt het over dat wij een beetje oude krallen zijn. Zei je net. Ja. Als ik zeg, Annie, I'm not your daddy, dan zeg jij? Ja, <laughs> ik ben hem even kwijt. De coconuts. Of... Precies, en die komen 26 juni naar het patronaat in Haarlem. Kaarten zijn nog te, trouwens te verkrijgen. Dus uh, Willem, als je zin hebt. Ja, nou ja, die ja. Die weet. Ja. Die weet. Dit was trouwens een andere, tot zometeen Willem. En uh, kort over drie spreken elkaar weer. Dit was een andere hit van een stoel pitchen, Kit Creole en de Coconut. Even after plastic surgery, so go on. And